9 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Cyprus is het met de EU, het IMF en de ECB eens geworden... over een heffing van 20 Op spaartegoeden boven de 100.000 euro. Regeringsfunctionarissen hebben dat gezegd tegen persbureau Reuters. Eerder werd een percentage van 25 genoemd. De heffing geldt alleen voor klanten van de grootste bank, de Bank of Cyprus. Klanten bij andere banken die meer dan een ton hebben... moeten 4 bijdragen aan het redden van de bankensector. De EU heeft het akkoord nog niet bevestigd. Eurocommissaris Rehn zegt dat er nog verder wordt onderhandeld. Er zijn geen optimale oplossingen meer, alleen harde keuzes, aldus dus Rehn. Eerder werd al bekend dat rijke spaarders bij de Laiki bank hun geld grotendeels kwijt zijn, omdat de bank wordt gesplitst. Op verschillende plaatsen in Nederland is sinds half negen de verlichting uit vanwege Earth Hour. Met de actie willen het Wereld Natuurfonds en de deelnemers oproepen om zuiniger om te gaan met de aarde. Ook moeten er duurzame oplossingen worden gevonden voor energiegebruik. In Rotterdam deed astronaut André Kuipers het licht bij de Erasmusbrug uit. Ook het Paleis op de Dam, de Efteling en de Euromast zijn donker. Internationaal doen ook organisaties en besturen mee aan de actie. Van het Opera House in Sydney en de Brandenburger Tor in Berlijn... tot het Empire State Building in New York. In Groot-Brittannië is de Russische miljardair Boris Berezovsky overleden. Hij was een van de belangrijkste critici van president Poetin. Hij werd doodgevonden in zijn landhuis in het graafschap Surrey. Van geweld zou geen sprake zijn. Russische media denken aan zelfmoord. Al zijn er ook berichten dat hij ernstige hartklachten had. Hij had fortuin gemaakt na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie... en week uit naar Engeland toen Poetin aan de macht kwam. Boris Berezovski is 67 jaar geworden. Dan nog het weer. In het zuiden valt tot in de nacht nog wat sneeuw of natte sneeuw. Er staat een koude oostenwind. Vannacht wordt het in het noordoosten min 6. Morgen vrijwel droog en iets meer zon. De wind is aan zee eerst stormachtig, later hard en het blijft koud. Dit was het NOS-journaal. NOS Dat was een goedenavond, we hebben volleybal en korfbal vanavond live. Allereerst het volleybal in Zwolle, Lars Giert. Landsteden verliest grip op de wedstrijd tegen Liekurgus. Liekurgus loopt uit in de derde set, stand 1-1 in sets nu en 15-12 in die derde set. Veel foutjes aan de kant van Landsteden. dat zullen ze echt beter moeten doen... als ze in eigen huis een mooi voorschot willen nemen op de titel. En Frank Wielheid kijkt naar Fortuna Blauw-Wit, dat is korfbal. Klein kwartiertje nog te spelen. En Fortuna heeft de voorsprong een klein beetje vergroot. Maar is nog allesbehalve geruststellend. De Fortuna leidt in eigen hal tegen Blauw-Wit met 20 tegen 18. En op 1 april, dat is geen grap, verschijnt er een nieuw voetbalboek op de markt. Het is het boek Voetbalgenen van Jeroen Siebelink. Een verzameling van 11 verhalen van voetballers of oud-voetballers... met hun voetballende zonen. En dat zijn niet de minste voetballers. Zo staan een vader-zoon avonturen in van Dennis Bergkamp... Erwin Koeman, Pierre van Hooijdonk en nog een aantal bekende namen. Jeroen Siebelink is bij ons in de studio met één van die voetballers uit het boek. Glenn Helder, uh, goedenavond, heren. Hallo. Um, Jeroen, uh, ik wil met jou beginnen. Uh, hoe kom je op dit boek... Ik sta zelf langs de lijn elke zaterdag en elke woensdag en elke maandag. Al een aantal jaren voor mijn kinderen en uh, hun teams. Yes. En ik voel mij soms machteloos. Omdat uh, dingen uh, niet gaan soms zoals je wil. En Je wil kinderen helpen. Niet alleen je eigen kinderen, maar ook anderen. En machteloos om allerlei redenen. En op, op een dag dacht ik van... Uh, hoe doen uh, topvoetballers dat? Die mannen die hebben ooit geregeerd over de Europese velden. Grote machtige voetballers. En die hebben nu... Kinderen zelf op het veld lopen. Dus die moeten zich soms ook machteloos voelen. Maar deze mannen hebben een enorme schat aan ervaring. Voetbalkennis en andere kennis opgedaan. Dus die weten welke lessen uh, uh, nuttig zijn. En welke lessen juist moet laten liggen. Welke uh. aanwijzingen niet werken. Uh. Ik was benieuwd naar hun verhaal. Uh. Siebelink is een bekende naam in de schrijverswereld. Uh, stond jouw vader voetbal uh, uh, aan het voetbalveld hoe jij voetbalde? Hij bracht me en hij haalde me. Maar na vijf minuten uh, zwerfde hij weg. Uh, in gedachten verzonken en op zoek naar zijn eigen verhaal. En uh, na een half uurtje kwam hij weer kijken op bij mij veld. dan waren net mijn hoogtepunten natuurlijk geweest. Ja. En dan uh, riep hij midden, midden, midden in mijn wedstrijd, uh, riep hij, Jeroentje, Jeroentje. En dan keek ik en dan, uh, en, en dan zwaaide hij alsof, hij alsof hij me op straat tegenkwam. En dan uh, gaf hij me ook nog eens een, een, een handkus van verre. Waar, waarbij iedereen, iedereen toekijkt. Dus mijn vader had weinig met voetbal. Veel meer met wielrennen. Maar hij was daar voor mij. Maar heeft uh, uh, vader en zoon en het boek voetbalgenen uh, ook iets te maken met de verhouding met jouw vader, Jan Siebelink, de man van uh, knielen op een bed Heel indirect. Heel indirect. Uh, dit, dit, dit boek is in eerste instantie ontstaan uit andere boeken. Het voortgekomen uit eerdere voetbalboeken die ik heb geschreven. En ik vond het een logisch, logisch vervolg erop. Uh, dat kan ik straks wel uit, beter uitleggen. Maar dat het uiteindelijk ook een beetje over mijn vader gaat. De zoektocht naar van, uh, wat betekende hij voor mij en ik dus voor mijn eigen kinderen. En hoe heeft hij het gedaan en hoe bedoel ik het. Natuurlijk zit dat er een beetje in. De, de projectie ervan op hoe iemand als Glenn het doet. En, uh, ja. Elke vader heeft zijn eigen methodes. Mijn vader had een hele andere methode dan ik nu bij mijn, bij mijn eigen kinderen. Te doen. Ja. Sommige, vaders, of, uh, sommige zonen willen hetzelfde als hun vader, en andere juist niet, hè? Ja. In het boek, jij bent het het schrijver, het nee, oh, schrijver geworden? Uh, ja, net als hij bedoel je. Ja, ja nou, in eerste instantie journalist. Uh, al twintig jaar. En uh, nu, uh, nu neig ik alsnog naar de boeken. Ja. Um, uh, Glenn Helder uh, is aangeschoven. We zullen het zo uitgebreid over hem hebben. Uh, je hebt het boek al gelezen, Glen? Het boek niet, nee, Ik niet gelezen. Wel gelezen net... wat er over jouzelf geschreven is? Over mijzelf wel, ja, dat ja. weet ik wel. En uh, wat vind je van de titel Voetbalgenen? Ja, ik vind het een mooie titel. Voetbalgenen. Je moet eigenlijk met een, met een, met een, met een, met een, een kwinkelslag moet je het eigenlijk zien. Uh, uh, het zegt niet dat je voetbalgenen hebt... Uh, en die, dat je die ook meekrijgt. Mee mm -hmm. Maar uh, het kan wel. En uh, ik denk dat hij wel sommigen gezien dat het wel daadwerkelijk is. Dat uh, vroeger geen overgegeven wordt. En bij sommigen misschien niet. Uh, kende jij Jeroen Siebelink? Nee. Helemaal nee, niet. Nee, nee, nee, nee. Uh, maar dat, dat zegt meer over mij dan over hem hoor. <laughs> nee, maar, ik bedoel, op een gegeven moment werd je gebeld door hem. Of, of uh, van, mag ik een keertje langskomen? Of mag ik een keertje praten met hem? Ja maar, ja, maar nog iets uitgebreider. Want als ik dat zeg, dan zeg ik, nou stoep je wat anders we <laughs> even te praten. Okay. Nou, nee, ik heb het iets uitgebreid, uitgelegd. En uh, het idee sprak me wel aan. En, ja. Ja, je bent er zelf bij, weet je, en uh, je wordt gewoon gevolgd. En, uh, nou, ik vind het echt ja, goed gedaan, dat heb je goed verwoord. Weet ja. je, nou, dat is ook de reden dat ik hier zit. Ja. Uh, Jeroen, je hebt elf voetballers en oud-voetballers met hun zonen en soms ook met hun dochters of zelfs kleinzonen gevolgd. Uh, we noemen wel, Pierre van Hooydonk, Dennis Bergkamp, Erwin Koeman. Um, hoe ben je op die elf uitgekomen? Oh, dat is gewoon een kwestie van toeval. Toen, toen, toen ik op elf, elf zat, vond ik het ook een prachtig getal. Oh, het is toeval? Het is, het, is, het is niet een elftal? Nou... <laughs> Ja, in, die, in die zin kwam het mooi uit, ja. maar je, je, je zoekt en je zoekt en je vraagt. En er zijn natuurlijk een aantal, aantal voetballers die, die kinderen hebben. En, en er vallen al een hoop, hoop, hoop af omdat die kinderen, vaders die geen kinderen hebben of uh, kinderen die niet voetballen. Dus uiteindelijk zijn er ook niet zo heel veel. Ik heb ook andere voetballers gevraagd die niet wilden meewerken om, om diverse redenen. Of omdat ze vrouw lief niet wilden, kind lief niet wilden. Ja, ja. Uh, sommigen reageren gewoon helemaal niet. Uh, of je komt gewoon niet langs de zaakwaarnemer, dat kan natuurlijk ook. Uh -huh. uh, maar deze elf zeiden heel enthousiast ja. En dat, dat, dat hebben deze elf wel allemaal gemeen, moet ik zeggen. Ze reageerden gewoon enthousiast en uh, op een leuke manier. En uh, uh, ja, dat in de omgang en, en in hun openhartigheid over hun kinderen. Uh, dat was bijzonder om mee te maken. Klopt, benieuwd. Wie, wie mocht er dan niet van zijn vrouw? <laughs> Dat, dat is een vermoeden, dus dat kan ik niet uitspreken. <laughs> ja. uh, elf man, uh, het is een, een vrij dik boek geworden. Uh, omvangrijke productie. Uh, hoe lang ben je eraan bezig geweest? Een jaar. Ik ben uh, een jaar geleden begonnen. Alleen? Uh, of met, met anderen gewerkt? Uh, uh, tussendoor heb ik andere projecten gedaan. Bedoel, bedoel je dat? Nee, nee, dat is, nee. Dat is nee, nee. De... Of je het alleen echt helemaal uh, alleen Ja, uh, ja, ja, ja. ja. ja. Uh, En uh, research is er heel veel. Ja. Ja, je leest je eerst goed in en, uh, en je verdiept je in die persoon. Mm -hmm. Maar uiteindelijk is het dan gewoon een kwestie van... Uh, langs de lijn gaan staan met die vader, want daar gaat het om. Dat is, dat is denk ik het unieke van het boek. Dat ik met de, al deze mannen langs, langs de, lijn de lijn in het gestaan. gras sta met die kinderen... Uh, en echt het, het Hollandse gevoel van die, wat zo bijzonder is aan Nederland... al die velden, al die amateurverenigingen... al, uh, al die competities die er zijn... <coughs> dat je daar met die, met die, met die vaders staat... Die, die ineens gewone vaders uh, blijken te zijn... met hun eigen machteloosheid en hun twijfels en hun zorgen. Ja. Uh, Glenn, hoe heeft Jeroen jou benaderd? Uh, Belde hem op. En, uh, die vertelde vertel het verhaal... Uh, en uh, ik vroeg dan ook okay, oké, uh, als de bedoeling, zeg maar, daarachter zeg maar, en, uh, ja, hij, het was niet zijn eerste boek die hij zou gaan schrijven. En uh, hij, had, hij, had, hij had sowieso een goede naam. Maar dan nog, weet je, dat heeft met je kleiner te maken, en uh, daar sta ik niet op te springen om dat, uh, weet je, of met, uh, in de publiciteit te zetten, of uh -huh. maakt niet uit wat voor manier. Maar dit, is, uh, dit, is gewoon, ja, dit hoort gewoon in de maatschappij, weet je. En uh, ja, als je dan gevraagd wordt. En uh, ja, het, het doet mij helemaal geen pijn. Integendeel, weet je. Het is gewoon mij kijken hoe ik op dingen... Sommige naar het voetbal kijk, maar vooral naar kinderen, zeg maar. Weet je. En hoe ze sommige dingen in mijn ogen zouden eigen moeten beleven... in plaats dat de winst alleen maar omgedraaid moet worden. Uh, ja, dat, uh, dat vroeg hij of hij dat kon volgen. En ook de andere mensen die daar ook meewerkten. Ja, er zijn ook niet... het uh, zijn allemaal, ja, allemaal vo goede voetballers, zeg maar, geweest, weet je. En dat is het mooie. Er staat eigenlijk dat voetbal hoe goed je eigenlijk was geweest... of hoe slecht je was geweest... Dat, dat, dat telt eigenlijk hier niet mee. Het gaat om hoe, breng, hoe sta je daar als vader? Nou, dat, ik kan alleen van mezelf praten. Ik heb die andere verhalen niet gelezen. weet je, wel, maar... je hebt met die anderen wel contact gehad in die tussentijd? Of nee, niet? nee, nee, nee. Nou, Sommigen daar speel ik mee. Van, met Dennis speel ik met uh, Luc Ajax. Ik speel ja, dat, uh, ja. Dus ja, maar ik heb niet uh, over dat boek gesproken. Nee, nou, nee. Maar dat gaat nu al gebeuren. Uh, Jeroen heeft jou dus een poosje gevolgd uh, ja. terwijl je langs de kant bij, bij, bij, je, bij je zoon stond. Hoe was dat? Hij is irritant, is die. <laughs> <laughs> want? Nee, nee, gauw, nee, grapje. Nee, ja, ik, uh, hij staat daar. Maar ja, ik zie hem niet, want ik ben bezig met mijn kleine. Ik ben bezig met, de, zeg maar met het team. En uh, ja, als jij dan meekomt, en wat is het toernooi? Dit was het bijvoorbeeld in Herenveen. En dat duurde al twee dagen. Ja, dan, gaat, dan stelt hij vragen. En uh, ook de manier hoe hij dat deed. Want hij, uh, hij stoorde niet, maar hij zat er wel bovenop. Op een gegeven moment keek ik achter me. Ik zeg, hey, ik denk dat ze een schaduw, was, maar het was hij. hij zat er gewoon op mijn nek, Op een gegeven moment was ik met die groep aan het praten, maar dan wist ik niet dat hij daar stond. Ja, ja. Hij want volgde me ja, alles. Ja, ja, hij volgde me alles, ja. En dan ging hij ook. En dat, dat is mooi, want ik Hoe ging hij dan met mijn klein om... En dan ging hij, dan ging al over, over, over, over zijn vader. Maar dat hij gewoon een eerlijk antwoord zeg maar, krijgt. En uh, of ze vader nou leuk vindt of niet leuk vindt, <laughs> weet je wel. Nou, dat is ook de manier hoe je met zo'n klein omgegaan kan gaan. Nou, Dus al die dingen, dat, heb ook, dat, heb ook, uh, ja, dat, dat gaf gewoon een goed gevoel. Ja, ook de leeftijd van, van de, de, de betrokken zonen die, die, en dochters ook, die varieert nogal. Jouw zoon, Jilani, is tien? Hij is nu elf, ja. ja hij is nu elf ja. inmiddels, maar ja. in het boek, ja, het boek tien, uh, ja, staat ja, tien, overal tien. Ja. Dus, ja. Uh, vandaar. Um, uh, uh, uh, hoe vond hij dat? Hij weet het nog ineens. eens <laughs> Nee, nee, kijk... Hij vroeg niet, wat doet hij meneer de hele ja, tijd hij heeft een keer gevraagd en dan vraagt zijn vriendje het ook, als, waar hij al mee speelt. En dan staat er een groep om op Jeroen heen en zo. Ja, dan, oké, okay, nou genoeg, oké, okay, dat is Jeroen. Hij loopt een beetje met ons mee. Maar verder is er niks aan de hand. Nou, en dan gaan ze verder. Dus, en dan, ja, natuurlijk vinden, vinden ze het interessant, maar zeiden, ja, ze zijn bezig met voetbal. Geef ze een bal, ze zijn weg. Wat heb jij van hem geleerd, Jeroen? Daar kom ik vanzelf op als ik nu iets, iets ik wil iets zeggen. een uh, aan aanleiding van wat hij nu zegt. Ja? Ik heb hem geobserveerd en het was, uh, het was echt een hele intensieve dag. Uh, prachtig weer daar op dat, op dat, op dat, op dat veld van, van die. Leuk toernooi in Heerenveen, ja. En, en ik moet echt zeggen dat we, hij is echt een natuurtalent Glenn. Glen. Hij uh, heeft totaal geen, uh, nooit een papiertje gehaald bij de KVB. Een papillenkursje, wat dan ook gedaan. Maar als je hem dan bezig ziet met die kinderen. dat heb ik van hem geleerd. En, en ook uh, dat is waar ik naar streef, wat hij kan. Hij, hij kan dus echt uh, ontzettend veel geven aan die kinderen voetballesjes, maar ook uh, goed gevoel, troost, zorg. En dat dan de hele dag. En dat tegen de stroom in van... Um dat het uh, presteren en het resultaat... En, uh, want al die ouders die eromheen lopen... die willen alleen maar resultaat die willen weten, en presteren. Willen weten van worden we kampioen vandaag? En, die jong en ook de jongetjes willen weten, wat is het doelsaldo? Ja, uh, kunnen we nog kampioen worden? Dus die vraag, die worden, worden, daar wordt hij steeds mee bestookt. Maar de meeste ouders, niet, niet allemaal. Niet allemaal, niet allemaal, allemaal. allemaal. Maar de nee, nee, kinderen zijn niet. er zelf ook mee bezig. Dus je ziet die klem dan de hele tijd... gewoon terug naar de basis, naar het proces... van andere mensen met het resultaat bezig zijn. En uh -huh. ik heb een beeld voor ogen... dat aan het eind van de dag zit hij op een hoge kruk uh, in de kantine van, van die club. <laughs> een beetje moe gestreden. En grote glazen ruiten uh, van zo'n kantine hangen van die velle papier... waar dan de standen worden bijgehouden. Zo'n matrix uh, waarop uh, de, de eindstand wordt, wordt genoteerd wie de kampioen is. En iedereen loopt daar mee te rekenen en mee te tellen. Van, uh, uh, hebben we wel de juiste punten gekregen die we verdiend hebben? En Glenn interesseert zich daar helemaal niets voor. Die, die, die vindt het totaal niet belangrijk. En dat, dat ben ik met hem eens. Het gaat alleen om de lol? Het gaat om, nee, om het proces. Uh, het, maar, het, het, het, gaat, het gaat niet om, kijk, uh, de winst vind ik niet het belangrijkste. Uh, maar laat het heel duidelijk zijn. Ik begin tegen de jongens te zeggen. Zeg, luister. Uh, het gaat mij niet om de winst. Het gaat mij niet om de verlies. Het gaat er mij om. Hoe win je of hoe verlies je? Dat is, dat is voor mij het belangrijkste. En uh, wat, uh, wat Jeroen probeert uit te leggen. Is. Uh, uh, wat zijn als laatste? Die, uh, het resultaat van het proces. Dat je op die kruk zit. Ja, waar, waar, Kijk, als ik, als ik de, de, jongens, de jongens zeg, ik ook voor luister. Uh, degene die van mij wint, die kan alleen maar winnen van mij als hij beter is. Niet op basis van inzet. Mm -hmm. Daar kan je mee beginnen. Want ik zeg, als je toch iets doet en je wordt er moe van, dan kan je het beter proberen om het goed te doen. Ja, toch? Daar zijn we allemaal eens. Dus ja. Dan ga je de vraag je ook aan ze. Nou, en als jij gewoon echt jouw best hebt gedaan, want je moet kijken naar die leeftijdsgroep. Uh, daar kunnen bijvoorbeeld twee of drie jongetjes bij. Een ander team, bij wijze van spreken, zitten op bij jouw team die door, bij het andere team helemaal doorheen lopen... dan kan je alle tactieken en alles erop gooien... en dan kan je kwaad worden dat het niet lukt. Maar iemand is gewoon beter. Dan hou het gewoon op. Maar wat pak je daar dan uit? Nou, daar kan je uitpakken dat de volgende keer... als je nu bijvoorbeeld 4-1 van die gasten verliest... volgende keer wordt in ieder geval geen 4-1 meer. Nou, dat is een verschil, zeg maar. In het plaats dat je gaat uh, ja, 4-1 dit, dat. De eerste vraag die ze altijd stellen als je komt... en wat hebben jullie gedaan? Dan werd ik, werd ik, werd ik gewoon kwaad bij het wijze Ik snap het wel. maar Ik denk, laat maar gaan. Maar het gaat niet, wat heb je gedaan? Weet je, hoe hebben ze gespeeld? Dat is al een betere vraag, in mijn ogen. Ja, ja. En met de leeftijd gaat het omhoog. Ben je mijn leeftijd? Hé, hey, dan mag je over mijn lijk met lid van. Bij mij moet het niet, hè? Graag, graag zelfs. Die wil, wil ik jij in mijn team hebben. Maar bij, bij, bij de, bij, als je bij de F's begint, dan, heb je, dan zie je, je mensen langs de kant staan. Dan gaan je ja, ja, spelen. Hé, hey, ga eerst kijken of die kleine kan lopen, überhaupt, jongen. Snap je? Ga dan kijken als ja. kan, tijdens het lopen of hij die, die bal bij zich kan houden. Ga dan kijken tijdens het lopen of hij die bal bij zich kan houden... of hij kan kijken wat jij ziet van de zijkant, van uh, twee meter hoog. Die begeestering waar Jeroen het net over had, die merk ik hier al. Ja, ja, ik het, ja, ik Dat is gaan het hele dag. Ja. N een andere vraag, want uh, er is in jouw leven nogal wat gebeurd. Vooral, uh, vooral na je voetbal. <laughs> mag je vooral na je voetbalcarrière. Uh, heb je problemen gehad. Uh, je hebt onder andere vastgezet. Je, hebt, je bent er ook uh, in, in documentaires en dergelijke vrij open in najaar over. Nou ja, komt ook mijn boek. Dus, uh, uh, dan, uh, je wilde zelf een biografie over schrijven. Die, je bent eraan die, bezig. Dat, ja, Met voetbal ja, international. Die schrijf je zelf. Na ja, komt die uit. Ja, uh, ja. Uh, uh, Vind je het niet moeilijk om daarover te praten? Moet je dat boek even lekker gaan lezen dan? <laughs> ja, nog een keer reclame. Nee, nee. Absoluut, absoluut geen reclame. Nee, nee maar. Je maar vind je, je, vindt het niet moeilijk om daarover te praten? Nee, dat heb je, ik denk dat je het ook wel gezien hebt met die documentaire. Kijk, mm -hmm. ik zit een beetje met elkaar. Uh, iedereen kan fouten maken. Uh, de fouten die ik gemaakt heb, uh, zijn niet uit de slechtheid van mijn hart, maar uit de domme van mijn verstand. Uh, als ik terugkijk, ja, voel me zo ook <laughs> grote eikel. En uh, zeg maar terug in de tijd, ja, dan uh, ik zie ik mezelf lopen, moet hij heel hard gaan sprinten voor mijzelf. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja ik kan het niet terugdraaien. Uh, wat ik wel zie, uh, wie goed doet, wie, wie goed ontmoet. Zeg maar. ik, geef ook, ik geef ook lezingen, uh, ik, geef, uh, ik geef ook klinics. En uh, als jij die vraag stelt van, vind je het niet moeilijk om over te praten? Nee, waarom niet? Omdat ja, ik schaam me wel, maar ik schaam me niet voor jou, ik schaam me niet voor hem, ik schaam me niet voor mijn buurman, ik schaam me voor mezelf. Maar uh, zolang uh, iemand zich bijzonder voelt. dan zeg ik altijd: nou, dan ga jij uit het vliegtuig stappen. van 10.000 meter hoogte. zonder parachute. Ik neem die parachute wel. Ja? En dan gaan we kijken hoe bijzonder jij bent. Als jij op je voetjes landt. Ja? na 10.000 meter dan ben je echt bijzonder. Dan, dan ga ik anders tegen jou doen. Nou, Zo zie ik het ook tegen mijzelf. Dus nou, ik mag ook fouten maken. Alleen, uh, ja, ik, ik heb dat niet expres gedaan. Heb jij je leven zo omgedraaid. dat je zegt: dit kan me nooit meer gebeuren? Nou, dan moet je me eerst even uh, heel veel geld geven. en dan gaan we het even nog een keer kijken. <laughs> Nee, ja, natuurlijk leer je van je fouten, dat is logisch. Alleen... Uh, uh... Uh, maar dit gaat er weer heel lang over mij. Mijn boek moet je maar gaan lezen. Weet je? Ja, ja, zit nee, ik nee, nou dat ga ik goed. in ieder geval doen. En wel? ik heb dit, dit hoofdstuk, wat over jou gaat, heb ik in ieder geval al gelezen. Uh, de familie Nooyen was trouwens een bekende voetbalfamilie... door de tweeling Dennis en Gerard. En die hebben nu ook kinderen. En ook zij doen hun intrede in het voetbal. Bijvoorbeeld uh, Jeremy, die inmiddels bij Sparta-Rotterdam onder contract staat. Floris van Hooyen ging op zoek naar de voetbalgenen van deze familie. En kwam uit in Zeeland, waar, bij JVOZ, uh, moet ik zeggen. waar vader Dennis de jeugd traint... De Club waar ook zijn zoon werd opgeleid. Omhoog. En omhoog. En ook. En hem Juist, en, omhoog. Juist. en, omhoog. en, omhoog. en de Juist. Waar is scoort. Dennis, had jij de genen van jouw vader samen met Gerard? Oef... <tossimus> Ik heb mijn vader nog wel, nog wel zien spelen, maar dan op amateurniveau. Um, en we hebben nog samen gespeeld. En, en ik denk wel dat we dezelfde gene hadden, want wat ook vaak, uh, va vaak ruzie in het veld. Of hij met mij, of ik met Sirana, andersom. Ja, hij, weet je wat we wel hetzelfde hadden? Dat we altijd, we wilden altijd winnen. We, we, we gingen ervoor en we gaven van nooit op. En dat hebben we wel altijd uh, meegekregen. Want zat er veel voetbal uh, in het gezin bij jou thuis? Een beetje 50-50. We hadden een korfbalfamilie en we hadden een, een voetbalfamilie. En uh, zaterdag was mee met de korfbal. En uh, omdat mijn moeder korfbalde, uh, mijn broertje en mijn zusje deden dat op zaterdag. Ja, en Sierra en ik, we waren met z'n zessen thuis aan. Sierra en ik en mijn vader, uh, ook wel op zaterdag voetbal. Maar later ook op zondag was het voetbal op zondag. Dus het was uh, zaterdag heel dag uh, korfbal en zondag heel dag voetbal. Zo, vader, zo, zon, zo, zon. Hoe bewust heb jij de carrière van je vader meegemaakt? Um, ja, aan het einde wel bewust, maar bij het begin was ik nog best wel jong, dus uh, ja, je bent er wel elke keer bij. Maar ja, ik weet nog uh, tegen Feyenoord dat die scoorde. Dat was de halve finale volgens mij. En ja, Heerenveen weet ik nog heel veel. Toen was ik al wat ouder, dus ja, en uh, NEC dan. De visser schiet, en dat is verrassend. Daar is niet de treffer door Svetkom, maar wel door Dennis de Nooyer. Kan het een last zijn dat je de Nooyer heet? Want ja, iedereen gaat je met je vader vergelijken. Ja, het zou wel kunnen, ja. Maar ik heb er op dit moment nog niet zoveel last van gehad. Heb je er profijt van gehad? Um, voetballen zou ik niet weten. Ik, denk, ik hoop het niet. Hoe was het vroeger als jij voetbalde en je vader kwam kijken? Vond je dat leuk? Of had je dan toch een beetje dat je uh, wat, wat druk voelde? Een beetje nerveus was? Um, volgens mij vroeger wel. Vroeger had ik nog wat druk. Maar als hij nu bijvoorbeeld komt kijken, dan is het gewoon, uh, ja, vind ik het gewoon leuk dat hij komt. Ja, dat heeft hij nou ook eerlijk verteld. Hè? Dat hij daar heel, toch wel last van had, dat ik langs de kans stond. En dat ging vooral niet, ik, ik riep nooit wat. Maar het gaat ook om mimiek en het gaat ook om gezichtsuitdrukkingen, Dat soort dingen allemaal. Hè? Dus het, het non-verbalen. Ja, dat is misschien nog veel erger dan het verbalen. Ja, dan ben ik ook een tijdje bij weggebleven, omdat ik vind, ja, het gaat om hem. En, uh, en, en nu probeer ik met hem wel een carrière uit te stippelen, waar we denken waar we goed aan doen. Hij heeft nu weer twee jaar getekend. Nou ja, hij zit ook met de vraag, ja, wat moet ik nou doen, moet ik nou blijven, moet ik niet blijven. Ik zeg, nou, teken nou gewoon twee, je hebt nog niks bewezen. Eerst twee jaar eerder in visievoetballen, als Sparta promoveert. En dan gaan we kijken waar we verder gaan. Zo so Je bent aan een eigen loopbaan begonnen. Wat wil je nu dat jouw vader daarin voor een rol speelt? Um, ja, Vooral uh, gewoon tips geven, ja, ook het beste uh, met alles erom kan gaan. En uh, ja, dat heeft hij zelf al meegemaakt. Dus uh, dat is wel handig. Hoe vaak praat je met hem over voetbal? Um, ja, meestal wel bijna elke dag. Gaat het dan ook over jouw wedstrijden als je gespeeld hebt? Ja, meestal als wedstrijd is wedstrijd, dat is meestal over de telefoon, want dan blijf ik daar slapen. Of hij komt soms kijken, dan uh, hebben we het na de wedstrijd erover. Wat zegt hij dan? Als hij komt kijken is het meestal wat er uh, wat slecht ging en wat er beter kan. En, uh, ja, als, het, uh, als hij er niet is, dan vertel ik meestal hoe het ging en uh, ja, wat er beter kon. Wat herken je van jezelf in hem? Nou, niet zoveel eigenlijk. Dat is heel gek. Uh, hij speelt een positie die, uh, die op het middenveld is. Uh, kijk, als ik, als ik hem zou moeten omschrijven, heeft hij, gewoon, uh, hij is links en rechts benig. Uh, veel overzicht en uh, fluwelen paas. Hè. Dus, uh, of het nou kort of een lange paas is. Het enige wat vind ik wat ontbreekt is scorend vermogen bij hem. En dat is dan waarschijnlijk het verschil tussen ons. Uh, ik was echt een spits. Uh, ik, ik, ik moest de, de ballen krijgen en, uh, en hij kan ze verzorgen. En dat is een groot verschil. Ja. Ja. Denk je ook dat hij dan een betere voetballer wordt dan jij was? Hij kan een betere voetballer worden. Alleen, uh, dat geeft hij zelf al een beetje aan. Hè? Uh, hij, hij zit er net een beetje tussen. Hè? Tussen 1 en 2. Traint wel met 1 mee, uh, maar speelt met 2. Ja, dat had ik toch... Uh, ja, mij toch was het anders. Maar ik probeerde wel... Uh, ik deed er echt alles aan. En dat zal hij ook wel doen op zijn manier. Maar ik deed er echt alles aan om in het eerste te komen. En, uh, en daar werkte ik heel hard voor. Het is ook een andere tijd. Hè? Het is ook een andere tijd, heel simpel. Uh, Vroeger moest je gewoon veel harder trainen en veel meer doen. En... Maar oké, okay, ik hoop wel dat hij dat, dat wat wij hebben, dat onverzettelijk en altijd maar voor het hoofdste wil. Ja, dat hoop ik wel dat hij dat, uh, en dat, dat wel gaat komen, ja. Laatste ja. keer, laatste keer. Maar kom maar, Robin. Kom maar, Robin, kom maar, Robin. Zes keer, zes keer, zes keer. De familie de nooier. Uh, Jeroen Siebeling, ze werkte niet mee aan dit boek? Of heb je ze nooit gevraagd? Ik heb ze zeker gevraagd. Ik had het zes nummer achterhaald van Dennis volgens mij en van Gerard. Vaak ingesproken, sms'jes gestuurd, maar geen reactie. Nee. We komen zo uh, terug op het boek. Uh, eerst vertel ik even dat Adam Maher uh, inderdaad de vervanger is voor Wesley Snijden. We hadden het er straks al even over met Bas Tichler. Uh, dat is uh, inmiddels bekend geworden. En we gaan nog even kijken bij uh, allereerst het volleybal landsteden tegen Lycurgus. Luister Geerts. Ja, nu is het wel een wedstrijd, hoor. Nu is het wel een wedstrijd. Lycurgus pakt de derde set na... 10 setpoints. Je hoort het goed. 10 setpoints. En we kwamen uit ver boven de 30. 34, 32 werd het uiteindelijk voor de Groningers. En zij staan dus op een 2-1 voorsprong in deze derde wedstrijd om het Landskampioenschap. Landsteden verkocht zijn huid duur. Zeker toen het boven de 25 kwam. Maar ze konden het niet. Ze kregen zelf twee setpoints. Ze konden het niet waarmaken. En uiteindelijk op het tiende setpoint. Op het tiende setpoint maar liefst. Toen haalde Lee uh, de derde set binnen. En het staat dus 2-1. En de hal in Zwolle is even wat stiller geworden. En dan gaan we ook nog even naar uh, Frank Wielaert voor Fortuna Blauw-Wit. Is het al afgelopen, Frank? Ja, het is afgelopen inmiddels. En uh, Blauw-Wit, dat zo goed begon aan de wedstrijd. En Fortuna, dat zo slecht begon aan de wedstrijd. Aan het einde was het precies andersom. Alles viel goed voor Fortuna. Alles wat de lucht inging, dat vloog door de korf. En uiteindelijk bij Blauw-Wit wilde hij er maar niet in uh, rollen. Steeds op het randje en dan rolde hij de hele korf rond. En dan niet één keer, maar vier, vijf keer achter elkaar. En dan rolde die bal er weer uit. En uiteindelijk leverde dat een overwinning op voor de thuisploeg Fortuna. Dat dus tweede staat in de competitie won met 30-25. Blauw-Wit moet dus nog even zweten. Want uh, bij mij zijn de andere uitslagen nog niet bekend. Dus we weten nog niet wat DVO heeft gedaan of wat Top heeft gedaan. Maar uh, sowieso, Blauw-Wit zal het volgende week zelf moeten doen. Want de voorsprong van twee punten was er sowieso op DVO. En volgende week wacht de thuiswedstrijd tegen Top dat drie punten achter stond. Volgende week moet Blauw-Wit dus sowieso winnen om in de top vier te eindigen. En nog een kans te maken op de finale in Ahoy. Die ene wedstrijd waar iedereen die in uh, de Korfbal League speelt... uiteindelijk in de finale wil staan. De wedstrijd van het jaar. Fortuna maakt daar sowieso kans op, want die staan tweede. En die hebben zich al geplaatst voor de playoffs. Blauwwit zal nog tot moeten wachten tot de uitslag van de allerlaatste competitieronde. En die volgt volgende week. En wij praten hier in de studio verder over het boek Voetbalgenen. Dat binnenkort uitkomt met Jeroen Siebeling de schrijver. En Glen Helder, een van degenen uh, die genoemd worden samen met zijn zoon. Um, Jeroen, uh, heb je heel veel verschillen ontdekt tussen die elf man die je uh, hebt geïnterviewd? Ja, in hun vaderschap en in hun de, uit, de uiting van hun liefde voor hun kind, ja. Makai is, een, is natuurlijk, zoals we hem kennen, een, een stille man langs de lijn. Dat had je kunnen verwachten in ieder geval. Dus die neemt afstand uh, en die kijkt en ziet ook dingen die hem niet bevallen soms. Maar hij houdt zich in en zegt heel weinig. Een uh, Pierre van Hooydonk is uh, zeer aanwezig... Maar dat komt ook door de rol waar hij in zit. Hij was echt de, op dat moment de coach van zijn zoon. Okay. Dus die verschillen zijn er zeker. Dat komt niet voor allemaal dat ze ook uh, hun zoon coachten, uh, zoals Glen wel deed. Uh, Glen en Pierre zijn er, uh, en John de Wolf coachen hun zoon. Mm -hmm. Anderen zijn uh, uh, een gewone voetbalvader, zeg maar, zo te zeggen. Maar uh, interessanter is denk ik de overeenkomsten tussen deze mannen. En uh, Ik weet niet of ik daar tijd voor heb. Nu ja, maar. Wel, ga je gang. <laughs> de overeenkomst is, is dat, um, uh, dat ze een bepaalde kalmte hebben... Uh, dat heeft hen misschien ook wel naar de top gebracht. Uh, een zenuwstelsel wat niet, slecht, niet, niet makkelijk te beroeren is. Waardoor ze een kant bewaren in situaties. En niet snel uh, mopperen langs de lijn. En uh, de verkeerde dingen laten zien die sommige voetbalvaders wel doen. En in momenten van uh, onzekerheid vallen ze terug op, uh, op dat wat ze, wat ze hebben geleerd. Of misschien wel als kind. Of in hun voetballoopbaan. Als het gaat om beter leren voetballen. Zij kunnen, zij kunnen hun kinderen echt helpen. Met, met handige, handige aanwijzingen en, en bepaald charisma en bepaalde overtuiging. En misschien ook wel, ze, ze luisteren misschien iets sneller naar hun vader... omdat hun vader nou eenmaal die ene vader is. Maar ze vallen terug op, uh, en, en dat bedoel ik ook een beetje met die titel voetbalgenen... het gaat mij veel meer om de generaties, om de Hollandse generaties... het doorgeven van uh, de, de voetbalkennis die we in het land hebben opgebouwd... Uh, het leren voetballen zoals de, zoals de voetbalbond het ook een beetje predikt in Zeist. Uh, in, in de zin van, dat we doen alles samen. Aanvallen en verdedigen doen we samen. Uh, verliezen en winnen doen we samen. Uh, om te kunnen overspelen moet je je kunnen aannemen. Dus alles doe je samen in voetbal. En dat is in, in, in een hoop landen is het helemaal, helemaal niet zo gewoon eigenlijk. Om, om daar zo diep over na te denken. En dat uit te werken in, in trainingsmethodes en mentale begeleiding. En in Nederland is daar vrij ver over doorgedacht. En dat zie je dat op het moment dat die vaders hun kind willen helpen... kunnen ze daarop terugvallen. Want deze mannen kennen dat proces door en door. Herken je dat, Clint? Ja, ik herken het wel. Op het moment dat hij praat, zit ik dan gelijk te luisteren. En dan, want ja, die vergelijking die hij maakt... ik kan het alleen betrekken op mijzelf... maar ik weet natuurlijk niet hoe de andere... Mm -hmm. uh, jongens daar zelf, hoe zij daarin staan. Maar dat is dan mooi om te horen, weet je Je kunt luisteren, oké, okay, wat zijn de overeenkomsten dan? En dat, dat, dat, dat ja, dat, daar daar ken ik wel wat in ja weet je wel? omdat om een voorbeeld te noemen die, die kleine van mij was vroeger was hij eigenwijs en als hij nou uh, op ballet wilde gaan of het maakt niet uit wat voor wat hij ook zwemmen met evenveel liefde zou ik daar staan en uh, maak me steeds op kijk bijdragen mm -hmm. of dat nou met praat is of stil moeten zijn dat maakt niet uit hè dan zou ik dat doen alleen hij vindt voetbal vindt, vond hij hartstikke leuk al gelijk vanaf het begin en dan is hij toch nog oh, dat is hij eigenwijs en dan gaat hij bijvoorbeeld een bal schieten hè? en dan, uh, uh, dan zeg ik dat hij anders kan gaan staan, maar dan staat hij toch weer op zijn, zijn manier. Nou, dan zeg ik oké, okay, ga nu zo hard mogelijk schieten. Dan leg ik die bal zo neer, zo hard mogelijk schieten. En dan gaat hij op zijn manier. Dan zeg ik niks en dan gaat hij schieten en dan schiet hij die bal. Nu zeg ik ik ga zelf staan waar je net stond en dan ga ik naar de goal en nu rol ik hem aan en, uh, en zo hard mogelijk die bal raken. Nou, en die bal gaat natuurlijk twee keer zo hard natuurlijk niet aanrolt. maar je voelt al gelijk dat hij voelt ook zelf dat hij de bal ook gelijk anders raakt. Ik zeg nou als jij je aanloop al anders zet. Als je anders gaat staan, kan die bal even hard raken zoals ik die bal aanrol. Dus dan kom je in zijn gedachtenwereld. Dus dan, Het eigenwijze gaat dan misschien weg, omdat hij toch sneller die bal hard wil raken. En dan staat hij ook misschien sneller open. Dat zijn misschien dingetjes wat hij dan bedoelt. Jeroen, heb je nog meer voorbeelden. Heb jij ook het geduld om dat bij andere kinderen te doen? Ja, absoluut. Absoluut. Ja, Ja, want als ik... Ik denk dat Jeroen het ook wel kan beamen. Ik, ik, ik behandel elk kind, alsof als het mijn eigen kind is. Weet je? Zit daar een verschil in tussen al die elf die je, die je gekeken hebt? Zijn er die echt uh, verblind zijn door hun eigen kind? Of, of uh, zijn ze allemaal, hebben ze allemaal dat algemene? Dat algemene, wat, wat ik net op duidelijk uh, bedoelde... Uh, dat ze... De, uh, ik begrijp je vraag niet helemaal, maar... De, de, nou ja, dat de, ze zich de, ook met andere kinderen bezighouden. Uh, oh, je ziet, nee, je nee. ziet bij heel veel ouders die langs de kant staan... dat ze alleen met hun eigen kind bezig zijn. Ik, ik begrijp hieruit dat Glen juist met, met uh, de, de, de, team, de teamprestatie bezig is. Dat heb ik ook begrepen uit, uit dat hoofdstuk uh, dat over hem geschreven is. Ja. En hebben al die anderen dat ook? Nee, dat zie je, dan kom je terug op die rol. Als je coach of trainer bent, dan ben je gewoon verantwoordelijk... voor het hele team. En dan... Waak je er zelfs voor om je kind uh, voor te trekken. Uh, het, het, het bekende gevaar natuurlijk. De vaders in het boek die, die langs de lijn staan als vader. Die zijn met hun zoon bezig. Erwin Koelman is met of zijn dochter, zoon. In de, of dochter. Of In een paar gevallen. Ja, op stam. Uh, Ruud Geels is heel erg met zijn kleine zoon klein bezig. Zo. Ja. Uh, dus die, die, die, trek, die trekken zich helemaal niets van het team aan. Interesseert ze ook, ook eigenlijk helemaal niet. Dus die hebben we dan een, echt een andere rol. Ja, ja. Dus die zijn er ook. Die zijn er ook, maar misschien dat Glenn, als hij als niet coach zou zijn... zou hij ook, ook meer, meer naar zijn zoon kijken dan naar de rest van het team. Ja. Ruud Geels is een heel apart hoofdstuk in het boek, zag ik. Want uh, Ruud Geels heeft het, uh, althans, helemaal in de ik-vorm geschreven. Dat betekent ook dat hij het ook zelf geschreven heeft? Of heb jij het zo geschreven? Nee, ik heb het perspectief veranderd. Uh, een beetje uh, als afwisseling in het boek. Want het is allemaal in het hij-perspectief. En bij Ruud... Ja, dat is zo'n uh, zo zo prachtige, emotionele vertelling. Zoals hij, zoals hij praat over zijn kleinzoon dat was echt, uh, en wat ik met hem meegemaakt heb langs de lijn. Uh, ja, daar liepen de emoties een paar keer echt hoog op. Hij heeft een, een bijna een keertje naar, naar, de, naar, de, naar, de, naar de coach, naar ne, ne, niet aangegrepen. Maar hij kon die, het helemaal niet hij hebben dat zijn kleinzoon hebben. niet speelde bijvoorbeeld Juist, en op de bank zat. Op de bank zat. Dat vond hij zo moeilijk te verteren. Ja. Dus hij liep om het veld heen en zijn, zijn kleinzoon moest hem nog min of meer tegenhouden. Uh, ja, en, dat, en dat vertelt hij zelf ook met zoveel geur en kleur daarover. Dat, dat, dat kan ik ook, ook wel in, het, in de ik-persoon schrijven. En dat heeft hij ook gelezen en uh, goedgekeurd. Ja. Uh, dus uh, Hij staat uh, erachter. Uh, het, het opvallende bij hem is natuurlijk dat uh, niet alleen hij zelf... Uh, een topsporter is geweest, uh, Ruud Geels... maar ook uh, de vader en moeder van uh, Quinn, uh, zijn kleinzoon, uh, topsporters waren. Uh, Greg Montvidas uh, was een, een honkballer die uh, erg hoog in Nederland ja. gespeeld heeft. En nu ook bondscoach van het Nederlands softbalteam ja. is. En zijn vrouw... heeft in het Nederlands golfbalteam gespeeld. Dus die zijn allemaal echt okay. van, van voor tot achter met topsport bezig. Heel sportief, ja. ja. ja. Um, uh, dat is bij jullie niet zo, Glenn? Uh, nee. nee. Uh, kwam, ik, kom, ik kom eigenlijk meer uit een muzikale familie. Mm -hmm. Maar sport stond zeker wel de tweede plek. Mijn vader was vroeger voetballer. Mijn broertje speelt voetbal. Mijn broer die, die was een waterpoler tot een Nederlandse team. Dus ja, we zaten wel het is een sportieve familie. Je bent ook daarnaast, naast de muziek waar je, waar je in zit, altijd met sport bezig? Ja, ja altijd geweest. Al mijn hele leven. Altijd, ja. Ja. Um, een paar hoofdstukken van het boek gaan over dochters... Eén. Eén. Jaapstam, ja. Alleen Jaapstam? Ja, er zijn er niet zoveel helaas. <laughs> Was dat anders? Je noemde dat net al even. Die is echt met zijn dochter bezig. Uh, nou, hij heeft ook nog twee zoons. Een, een, een tweeling. Uh, die, uh, die traint hij. Die. Dat komt in, in het verhaal niet zo terug. Maar die, uh, daar ziet mm -hmm. hij toevallig dan de trainer en de coach van. Maar hij is net zo goed met zijn dochter bezig. Die is veertien. Speelt in Meisjes C1. Van Hoonhorst. En eh, hij is betrokken met, met, met haar spel, zeker. Ja. Ja. Meisjes reageren anders op voetbal. En, en, en staan ook anders in de sport. Ik kan me voorstellen dat eh, een hoop ouders toch de, de top willen halen met hun kinderen. Is dat <kijkt> bij, bij, bij. Nee? Nee, dat, dat, nou, de, de, bij de meeste van deze mannen uh, is dat niet zo. Enkele wel. Die hopen nog dat, dat hun zoon nog doorbreekt. Yeah. Vagelijk, ook wel beterwetend tegen beter weten in. Maar Jaap Stam niet. Tegen jouw beter weten in. Nee, tegen nee, oh, hun nee, eigen beter weten Of ook tegen, tegen het beter weten van hun zoon in. Bijvoorbeeld yeah. Erling ja, ja. Koeman bijvoorbeeld hoopt stiekem nog dat, dat Len. toch nog, die speelt in de hoofdklasse. Die speelt uh, bij nu de. En de, de die de heeft zelfklasse. heel veel blessures gehad en die is opgeleid op PSV en, en die had er gewoon kunnen komen. En, Erwin gelooft er volgens mij nog meer in dan zijn zoon. Ja. Zijn zoon die, die, die gelooft het wel een beetje. Hoe moeilijk is dat? Voor vader? Ja? Uh, ja, in het geval van Erwin lijkt het... Lijkt, dat is natuurlijk een uh, natuurlijk als een nuchtere, hele vriendelijke man. En het, Hij lijkt er heel makkelijk mee om te gaan. Uh, maar, je, maar je ziet hem wel toch steeds erop terugkomen. van Ja, Len... Als je nou iets vaker de 16 inkomt. <laughs> hij is controlerende middenvelder. En hij vindt dat hij gewoon nog meer zich moet laten, laten zien op het veld. En omdat, er, omdat er continu daar scouts langs de lijn staan van de Jupiter League. En toch kijken of Len misschien toch nog die stap zou kunnen maken. En, en je ziet Erwin dat wel een beetje hopen. En dat lijkt me heel normaal voor een vader. Ja, en Erwin noem je echt een, een uitzondering wat dat betreft? En John de Wolf zie je ook wel. Uh, die wil ook nog stappen maken met zijn zoon. Ja. Hoe is dat bij jou Len? Nee joh, tien jaar... Je wacht gewoon af. Nee, ja, nou, ook, ook dat nog eens. Uh, wat komt, komt wel. En ik, ik kan wel iets begrijpen van... Uh, hun kunnen zijn wat ouder, weet je wel. En als ik dan de ermen zou verplaatsen... en zo zit bijvoorbeeld tegen de grens aan. Ja, die hadden is als vader zijnde. En je, je zoon wil dat graag. Dan, eh, dan probeer je in je macht te kijken wat, wat je hem kan helpen. Maar ik, uh, nou, ik, ik, ik, ik, uh, ik probeer hem nu al te helpen waar ik kan. Zonder dat hij het doorheeft en uh, zonder dat het storend is... Maar uh, wat, wat komt, komt, weet je wel. Maar je kan wel zorgen dat hij in bepaalde li lijnen blijft lopen. Dus van het leven van het voetbal, bij wijze van spreken. Zonder dat zonder je zonder, zonder het idee hebt dat, dat hij er iets voor moet doen of iets voor moet laten, zeg maar. Maar alleen maar plezier hebben. En tijdens het plezier, ja, dan kijken we waar hoe ver hij daarmee komt. Uh, het ligt helemaal, aan hem, Wat hij wil. Als ik jou zou horen, dan vraag ik me af, waarom traint hij alleen zijn zoon? Waarom ben je niet constant met nou, voetbal bezig? Nou, dan wil ik mijn boek maar lezen. Ik had bij andere dingen mijn hoofd. <laughs> <laughs> maar dat is nu een beetje voorbij. Je maakt het wel dat erg is cool nieuwsgierig dog. aan het boek, ja, hoor. Nou. <laughs> nee, maar je, bent, je hebt niet de ambitie om, om ergens te gaan trainen en te zeggen van... Maar dat, je, je moet... dat, dat, dat, nu, nu is die tijd daar wel meer voor. Ik had echt meer dingen mijn Maar de, de, de, het is de laatste keer, maar in dat boek gaat heel veel dingen wat duidelijk worden. Want dan leg, leg ik een beetje ook echt over mijn leven. Uh, maar ja ik, heb, ja, ik weet dat ik. Het ik, is dat mijn, mijn zoon dus voetbalt, weet je wel? En uh, dat, dat dat nu het tot uiting komt. Maar uh, ja, ik, ik, ik weet dat ik er meer mee moet doen. Ja, dat weet ik. En dat, ga, dat gaat ook wel gebeuren. Ja. Merk je dat bij anderen ook? Dat ze er meer mee moeten doen? Zou of zouden willen doen, ja? Of nou, meer mee je hebt ze allemaal meegemaakt, je hebt ze echt gevolgd uh, langs de lijn. Uh, waarschijnlijk heb je een idee van nou daar heb ik echt wat van geleerd. Daar hebben die kinderen echt wat van geleerd. Die kan dan die kan ermee verder komen. Kenneth Perez is daar een voorbeeld van, die is uh, vlak nadat hij gestopt was. Die ook als analist natuurlijk veel, uh, veel werk dus, ja. dus, dus inzicht heeft en mag in ik het praten over ja. uh, die. die nou, hij was, hij was koud gestopt als, als prof. Uh, toen werd hij gevraagd bij, uh, bij BVV, de club van zijn uh, zoontje, in Blarikum. En daar paste hij zonder meer, en dat was wel bijzonder als een deen... zonder meer alle principes toe die wij in Nederland zo mooi vinden van het voetbal. Uh, nou, ik heb er straks al een paar genoemd, maar het, het aanvallende aan spel. Maar dat is, dat is, daar is jezelf zelf natuurlijk ook een voorstander van. Uh, en uh, dat heeft hij, heeft hij twee jaar gedaan... Eén jaar met plezier, tweede jaar met minder plezier. Dat legt hij uit in het, in, het, in, het, in het boek. En nu is hij trainer van Ajax A1. En hij zegt ook echt dat hij, daar, dat hij uh, met vrij weinig opleiding... Heeft hij, zijn vooropleiding was, was dat amateurclub hier in Blarikum bij zijn eigen zoon. En dat heeft hij dus voortgezet door, uh, door bij Ajax verder te gaan. Okay. Dus in die zin kan dat bevestigen, jou. Ja. Voetbalgene, het boek komt uh, 1 april uit. Uh, het boek van jouw vader, uh, Kniel op een Bed <laughs> Violen, heeft 50 druk uh, inmiddels uh, gehad. Uh, gaan we dat bij dit boek ook beleven? De sportboeken gaan nooit zo heel hard over de toonbank. Maar als, er, uh, als ik er vijfduizend van verkocht, dan, ben ik, dan ben, ik, uh, ben ik blij. Maar wel heel veel succes ermee, Jeroen Siebelink. En uh, Kleine Helder, hartelijk dank voor jullie komst naar de studio. Graag gedaan. We gaan verder met het volleybal. Uh, vierde set, Lars vierde set en Landstede werkt hard, werkt heel hard. Mooi is het niet, maar het levert wel resultaten op. 17-15 is de stand in de vierde set en er wordt gespeeld op karakter. Aan Zwolse zijde, Liekurges. Die scoort de punten nog redelijk eenvoudig, moet gezegd worden. Maar ze maken te veel fouten als ze de bal uh, uh, zelf aan de service hebben. Waardoor ze achter blijven staan. Tijmen Lane is in de ploeg gekomen aan de kant van Landsteden. Die was er in de vorige set ook al, maar een beetje onzichtbaar. Dit keer in de vierde set eist hij een, uh, meer een hoofdrol op. Provoceert ook door het net, probeert zijn team op de Jutte. Kreeg dan net ook al even een waarschijnlijk. Waarschuwing voor van de scheidsrechter. Maar het zorgt er wel voor dat landsteden wat meer pit in het spel heeft zitten. Wat ik al zei, mooi is het niet, maar effectief af en toe wel. De voorsprong is er nog niet heel erg groot. Komt ook omdat. De spelverdeler aan de Groningse zijde zijn plekjes wel weten te vinden. Goed gebruik maakt van de middenmensen. Onder andere Dennis Borst. Die weet zijn punten wel te scoren. Maar voorlopig is het Landstede dus. Die probeert terug te vechten in deze wedstrijd. Want het is nog wel degelijk Liekurges dat 2-1 in voor voorstaat. Landstede nu. Martinez de fout in. En zo verspelen ze de voorsprong. Dat kun je niet doen in deze wedstrijd als ze landskampioen wil worden. Stand gelijk hier in Zwolle. 17-17 in de set Looking at the world through the sunset.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 Just to take you there, I smell the garden in your hair. Take the train to Casablanca, Blooming Style. Blowing smoke wings from the corners of my, my, my, my, my mouth. Color puppies hang in the air. Charming cobras in the square. Strike your leathers, we can wear at home. Well, let me hear you now. Don't you know we're riding? On the On Marrakesh Express But you know we're riding on the Marrakesh Express They're digging me to Marrakesh But you know we're riding on the Marrakesh Express But you know we're riding on the Marrakesh Express They're digging me to Marrakesh Kaspi, Stilsnash en Young met de Marrakesh Express. Al voor iets meer dan tien maanden beginnen in Sochi... in het zuiden van Rusland de Olympische Spelen. Steven Dadebout ging alvast op onderzoek uit... om een beeld te krijgen van de omgeving. We zijn aan de randen van de Zwarte Zee in Adler. Dat is onderdeel van Sochi. Ik ben hier samen met Rob Hornstra en Arnold van Brugge. Er zijn twee Nederlandse journalisten die in het Sochi-project... de omgeving van Sochi en de noordelijke Caucasus uitkammen... op zoek naar verhalen. Arnold, we lopen over een complex met gebouwen, maar wat is het? Dit is een, een sanatorium, dus dit is echt eigenlijk de essentie van, van Sochi. Dit is wat Lenin noemde paleizen voor het proletariaat. En hij verkondigde dat Sochi zou de, de hoofdstad moeten zijn van deze paleis voor het proletariaat. Waar iedereen in de kolenmijnen, in de staalindustrie, naartoe zou moeten gaan om uh, van een welverdiende vakantie te kunnen genieten. En tegelijkertijd te genezen van alle eventuele kwalen. Ja, dat waren tijden... Waarin de Olympische Spelen voor de Russen nog heel ver weg waren, letterlijk en, en figuurlijk. En toen liepen de mensen dus hier na een jaar of twee of drie jaar van hard werken. Zo in Sochi, door de, tussen de gebouwen door, naar hun kruidenteentje, naar de Zwarte Zee toe. Ja, de Zwarte Zee. De zee vol palmbomen aan de kust. En waar je als je goed kijkt af de dolfijnen ziet zwemmen voor, uh, voor de kust. Ik heb we vorige week nog een hele school opeens uh, uit de lucht zien springen. Of uit de zee zien springen in de lucht. In, uh, hier vlakbij. En als we dan nu even verder lopen, dan lopen we inderdaad langs een paar nog jonge palmboompjes. En dan wat grotere palmboom daarnaast. Ja. En dan zien we daar een soort van boulevard. En daarachter de Zwarte Zee. En als we dan naar links zouden kijken, dat doen we dan ook. Er staat nog een hek tussen, maar daarachter, dat is helemaal niet heel ver hier vandaan. Hè? Ligt het Olympisch Park. Ja, dat is vlakbij. En toen wij begonnen aan ons Sochi-project... Toen, uh, toen zijn we daar ook vaak geweest in dat gebied. En je moet je voorstellen dat het toen een, een zofgos een staatsboerderij. Dus wat je daar had, je had een enorme vlakte vol met uh, velden met witte kool en mais en bieten. En er stonden een, een, paar, een paar woonwagens op van mensen die daar uh, de boel bewaakten en beheerden. En er lagen een klein, paar kleine dorpjes uh, uh, vlakbij waar de mensen woonden die daar uh, het land bewerkten. En aan de kust stonden een paar familiehotels, een paar kleine hotelletjes waar dan wat toeristen langskwamen. Het was een heel kleinschalig, rustig gebied, en een beetje landbouwgebied eigenlijk. We verplaatsen we een paar kilometer verderop, nog steeds aan de Zwarte Zee, daar waar Arnold van Brugge het over had. Daar ligt nu dus het Olympisch Park, de Coastal Cluster, noemt de Olympische organisatie het. De plek waar het schaatsen volgend jaar zal zijn. Met daaromheen ook onder andere short track, kunstschaatsen, curling en ijshockey. Het Olympisch Park ligt eigenlijk niet in de stad Sochi zelf, maar zo'n 20 kilometer te zuiden daarvan, in Adler dus. Rijd je 10 kilometer verder langs de kust naar beneden, dan ben je in Abhazie. Een opstandige republiek waarvan Georgië zegt dat het bij hun hoort. Verder zijn er verderop in de Caucasus onrustige deelrepublieken als de Chienien en Dagestan. Er is armoede. Rob Hoornstra vertelt over het toneel waarop volgend jaar de glitter en glamour van de Spelen neerstrijkt. De regio die bestaat uh, vooral uit hele grote contrasten. Uh, de zomerhoofdstad Sochi die heeft uh, Russisch toerisme. Uh, veel restaurants, uh, veel mensen die in de Zwarte Zee liggen en s'avonds avonds uh, veel drinken. In de winter ligt het uh, zomerstadje eigenlijk stil. Ehm... Uh, en dan heb je natuurlijk over de bergen, de Noord-Kaukasus, waar uh, veel mensenrechtenproblemen zijn en uh, armoede is. Uh, nou ja, allemaal dingen die niet zo goed zijn. En in Abghazië, dat is een, een totaal geïsoleerd landje, dus, dus daar is ook weer een helemaal andere sfeer. En al die dingen, het, het verbazingwekkende is dat al die dingen op zo'n klein uh, stukje grond eigenlijk uh, plaatsvinden. Als je de bergen overgaat, kom je de noord kaukasus en daar vind je eigenlijk de meest schrijnende gevallen. Uh, op de eerste plaats zijn we bijvoorbeeld... we hebben een keer een krant gemaakt, een publicatie over een dorpje... waar ze iedere ochtend zich afvragen of de ele elektriciteit in gas is. Uh, dat is hemelsbreed, zo'n uh, 100, 150 kilometer van Sochi. Uh, maar wat daar ook gaande is, is een uh, uh, strijd tussen uh, separatisten en de Russische overheid... En uh, die gaat er heel hard aan toe. Daar vallen ontzettend veel doden per jaar. En uh, daar komen vaak bomaanslagen uit voort. Uh, nou ja, aanslagen op, po op Russische politie of am andere ambtenaren. Maar ook de andere kant op. Als iemand iets te veel moslim wordt en baat laat staan of uh, wat dan ook. Dan uh, riskeert hij daadwerkelijk werkelijk zijn leven. En dat hebben we da daar ook allemaal meegemaakt. En uh, wij zijn zelf ook uh, uh, flink door de Russische overheid onder druk gezet... om, om dergelijke verhalen vooral niet naar buiten te brengen. Als je vanuit Adler naar de locaties voor bergsporten... als skiën en snowboarden en bobsleeën wilt... moet je nog ruim een uur met de bus, nu nog. Maar er wordt overal gewerkt aan rail- en asfaltverbindingen. 370 kilometers aan wegen wordt aangelegd in de regio... en 200 kilometer aan spoor. Maar het is nog lang niet af. Maar eenmaal in de bergen lijkt het er meer op. Op 2300 meter hoogte is de start van de downhill. Hier kun je, als het helder is, de Zwarte Zee zien liggen. Daar waar ik het interview had met Rob en Arnold. Nu is het mistig, winderig en koud. En er ligt veel sneeuw. Binnen geeft de organisatie uitleg, want mocht het nou volgend jaar niet zo zijn, dan zijn er nog altijd de talloze sneeuwkanonnen die overal langs de piste staan. Op die manier zegt de organisatie maximale sneeuwzekerheid te hebben. Okay. Van het hoogste punt op de Spelen ga ik samen met Arnold van Brugge... nog even terug naar het laagste punt, naar het Kieselstrand van Adler. Daar waar je de sneeuw alleen aan de horizon op de bergen kan zien liggen. De Zwarte Zee, de rand, de grens van, van Rusland. Draai je ons om, dan zien we dus dat uh, enorme complex waar jullie slapen. En even rechts... Daar is het Olympisch Park, we kunnen het niet zien, er staat een flatgebouw tussen. Maar het is dus niet ver hier vandaan. Uh, Poetin heeft het hierheen gehaald te spelen en het is Poetins project. Hoe denken de mensen hier over, over hem, over dat project, over ja, uh, hem, hij die dat hier naartoe heeft gehaald? Nou, ze grappen hier al jaren van Poetin heeft, heeft heel lang lopen zoeken. Naar het enige plekje in Rusland waar geen sneeuw valt. En daar heeft hij de Winterspeler naartoe gebracht. Dus ze grappen er wel over van Poetin, ja, bijna de dictator of de autoritaire leider die zo'n onmogelijke plek heeft uitgezocht. Maar er zit ook een soort verbitterdheid in, hoor. want dit, ja, je ziet het hier. Het staat hier bomvol hotels en clubs en uh, restaurants voor de zomer. En hun leven is vijf jaar of zeven jaar zelfs helemaal overhoop gehaald... om die twee weken in de winter mogelijk te maken. Dus er zit ook wel een soort verbittering in die grap. Zie jij dat nog goedkomen, uh, die verbittering? Want ja, dat is voor de Spelen vaak heel belangrijk. Hè? Dat vinden, uh, vinden de, de Olympische Spelen, de organisatie vindt het vaak heel belangrijk. Dat er een enthousiast volk achter staat. Ja, kijk, het, het zijn ten eerste zijn het Russen. Die zijn wel tegen een stootje gewend. Die hebben al heel wat meegemaakt uh, uh, generaties lang. Dus die kunnen hier ook wel weer tegen. En uh, ja, zijn ze volgende, volgend jaar enthousiast? Het zijn hier niet echt wintersportliefhebbers. Die ski-resorts zijn hier ook maar echt nog maar maximaal 20 jaar oud. Het oudste resort. Ja, schaatsen hebben ze sowieso niet zoveel mee. Um, dus ja, ik ben benieuwd. Ik denk dat het vooral uh, op buitenlanders en een paar Moscovieten aankomt. Die hier volgend jaar staan te juichen. En wij gaan verder met uh, volleybal, want uh, bij Lars Geers spelen ze nog steeds. Lijs. Nou het is net afgelopen Ronald. het is echt net afgelopen. 25-23 voor Lycurgus in de vierde set. En dat betekent dat Lycurgus de wedstrijd wint met 3-1. En op een 2-1 voorsprong komt in de best of 5. Dus een ontzettend goede voorsprong neemt in de strijd om de landstitel. Daar zijn ze heel heel blij mee. Het was zwaar bevochten. De eerste set die, uh, lieten ze zo'n beetje gaan. Landstrijden kwam snoeihard uit de startblokken. 25-15 werd het voor de mensen uit Zwolle. ...voor het team uit Zwolle, maar daarna was het aan Lykurgus om de wedstrijd af te maken. 25-18 in de tweede set, 34-32 toemaat in de derde set en uiteindelijk 25-23 in de vierde set. Lykurgus dus een ontzettend goede opstap naar een landtitel, die ze wellicht morgen in eigen huis... Binnen mogen gaan halen. Want dan verhuist het circus zich richting Groningen. In het Alpha College. En daar kan Lycurgus voor het eerst landskampioen worden. Ze hebben, het, ze hebben er al een aantal keer dichtbij gezeten de afgelopen jaren. Ze hadden een goed team. Nu, dit jaar, moet het worden voor Groningen. En Landsteden, ja, ze hebben nog een kans. Maar dan moeten ze winnen in Groningen. En dat is ze tot op heden nog niet gelukt. Lycurgus, Landsteden 2-1. Dus in de, is de stand in de play-offs. En wij gaan verder met voetbal. Ik vertel al eerder, Wesley Snijdig uh, uh, gaat terug naar Galatasaray. Uh, want hij mag uh, van zijn club niet bij het Nederlands elftal blijven. Adam Maher is zijn vervanger. In de met 3-0 gewonnen kwalificatiewedstrijd tegen Estland... kreeg Arjen Robbe gisteren kritiek van de bondscoach. Louis van Gaal vond dat de aanvaller in de eerste helft... te veel de vleugel verliet om naar binnen te trekken. Bert Maandrink met de aanvallen van Bayern München. Heb jij gisteren iets meegekregen van de kritiek die Jovie van Gaal op jou had? <laughs> ja, ik was er zelf bij, dus ik uh, was in de rust al. Had hij gelijk? Ja, dat weet ik niet. Jawel. Ik, ja? ja? Ja? dat weet je. Ik bedoel, ja, ah, ik vond het misschien ook wel ja. Maar vond yes? jij dat hij gelijk had? Nou ja, ik was het uh, gedeeltelijk mee eens niet helemaal. Ik had zelf het namelijk best wel een goed gevoel. Ik had het gevoel dat ik wel lekker in de wedstrijd zat, dat het goed ging de eerste helft. Alleen. Uh, ja goed, de trainer vond dat de posities uh, nog uh, beter bezet uh, moesten blijven. Hoger spelen. Sorry? Hoger spelen zei hij. Ja, ja, ja in de uh, tweede helft zat uh, ik met mijn kont tegen de kalklijn. Toen uh, werd 3-0. Toen werd 3-0, fantastisch ja. Dus? Dus? <laughs> nee, die vind ik wel te makkelijk. En die gele kaarten die je kreeg. ja, ja Scheidstelt fluit af bij het spel ja. En dan schiet die bal nog in de goals. Ja. Gaal, ja, Dat is ook wel stom om te doen. Ja, heel stom. Ja. Kijken of ik nog niet verleerd was goals maken. Maar hij ging er goed in gelukkig. Nee, ja, dat is stom. Maar ja, goed, uh, ja, dat gebeurt... Uh, ja, wat moet ik daarvan zeggen? Dat is niet handig. Maar... Zijn je dat ook tegen Van Gaal? Of hoe, hoe, nee, hoe reageer jij nee, het al tegen hem? Nee, maar daar is het niks over gezegd. Tenminste, uh, we waren druk genoeg met het spel. En uh, volgens mij was dat al, uh, al genoeg. Nou, dan komt dat komt dan zo dadelijk nog. Ja, we hebben vanavond nog nabespreking en dan komt dat alles aan bod. Maar het is ook helemaal niet erg. Ik bedoel, uiteindelijk gaat het erom... Uh, ik bedoel, nu uh, kunnen we erom lachen is het, is het prima. Maar uh, het gaat erom natuurlijk dat wij ons spel optimaliseren. En dat wij onszelf verbeteren. En als de tenen vindt uh, dat dat een, een punt van aandacht is, dan, uh, dan moeten we daar zeker aan werken. En ik, uh, ja, ik, uh, ik moet er ook naar luisteren. Dat zal ik ook zeker doen. Maar goed. Ja, ik had op dat moment niet het gevoel in de wedstrijd, nee. Of is dat ik een beetje zoals een speler en een trainer met elkaar omgaan? Want bedoel, hij heeft jou hoog zitten, hij haalt je er meteen bij als je daar niet speelt of een beetje geblesseerd bent. Maar als je er dan bent, dan krijg je de volle laag. Is dat om het in evenwicht te houden of zo? Nou, nee. Nee, dat denk ik niet. Volle laag, zo zie ik dat niet. Maar euh, nee, maar dat hoort er toch ook bij. Ik bedoel, als, als, als dat is wat de trainer vindt en dat dat zijn mening was en dat, dat, dat, dat het volgens hem daaraan schortte dan is dat zijn goed recht. Uh, ik had het gevoel dat het ook wel aan andere dingen nog lag. en dat, het, dat het tempo, Lef, hè? Lef, hè? Ja, Jij vond dat ja, er geen lef zat. Nee, ik vond dat we te veel. Uh, we konden nog meer naar voren, meer, meer durf uh, en, en meer snelle spelen, linies overslaan. Waardoor je, waardoor je makkelijker die situaties uh, krijgt, ook aan de zijkant. En, uh, maar goed... Uh, ja, ik denk dat overal wel een beetje een kern van waarheid in zit. zoals wat er wat hè. ja, maar dat geeft er gewoon niet. houdt het leuk, ook voor jullie. ja. ja. hoi. ah Robben was dat. Uh, hij is er dus nog wel bij. Uh, Snijder is terug naar de en Adam Maher neemt zijn plaats in de komende week als Nederland dinsdag in Amsterdam tegen Roemenië speelt. De wielenkoers gent van vanmorgen is aangepast. De startplaats is veranderd en de koers is 45 kilometer ingekort. De maatregel is genomen vanwege het strenge winterweer. Vorige week werd Milan Sanremo ook al ingekort. Frans Cornelis is de nieuwe voorzitter van de ruibond. Hij volgt Erik Nio op. Cornelis was de afgelopen zes jaar al verantwoordelijk... voor marketing en sponsoring binnen het bestuur. Het doel van de nieuwe voorzitter is minstens drie roeimedaljes... op de Spelen van Rio de Janeiro. Verder wil hij het ledenaantal van de bond laten groeien met minstens 6%. De waterpolos van GZC Donk zijn uitgeschakeld in Europa. De club heeft Gouda verloor in de Land Trophy in de halve finale. In Rusland was Ismailovo Moskou met 13-12 te sterk. Twee weken geleden verloor Donk in eigen huis al met 16-15 van dezelfde opponent. En VVV Venlo gaat na dit seizoen niet verder met Jeffrey Cabessi en Robert Cullen. De aflopende contracten van het duo worden niet verlengd. Marcel Sijp en Niels Fleuren kregen wel een nieuwe aanbieding bij de Limburgers. Het einde van dit uur, tussen 10 en 11 nog één uur langs de lijn. En dan praten we met Tjerk Smeets uh, over het succes van het Nederlands honkbalteam tijdens het World Baseball... Uh... Tournament. Zo, dus na het NOS journaal van 10 uur. Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Echt waar? Thomas Akda, komt hij -ie langs? Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1. Ja, die man heeft het altijd druk. Met zingen, acteren, componeren. Is volgens mij onlangs getrouwd. Kortom, dat hij tijd heeft voor ons. Mooi, toch? Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Maar ja, welke plaat draai je uitgerekend voor Thomas Akda? De Overnachting, zometeen vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.